Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De Rotterdamse burgemeester pleit voor landelijke strengere coronamaatregelen. Er zijn nu zes regio's met extra maatregelen zoals het eerder sluiten van horeca. Morgen komen daar nog acht risicoregio's bij. Volgens burgemeester Abu Dhabi vallen bijna alle grote steden in het land straks onder dat risicogebied. Ja, dan is de vraag wat blijft daar nog over voor, voor regionale benadering. Dat moeten we nog met elkaar bespreken met, met de minister de komende periode. Of het zinvol is door te gaan met regionale maatregelen. Of dat je eigenlijk over misschien een week of zo doorstapt naar nationale maatregelen. Maar in het noorden zien ze dat heel anders, zegt verslaggever Joris van Poppel. Daar zeggen ze, dit systeem met regionale maatregelen, dat bestaat net een paar weken. Uh, laten we dat vooral intact houden. Want waarom zou je in Friesland veel strengere uh, landelijke maatregelen moeten gaan volgen? Terwijl het aantal besmettingen daar niet oploopt, maar vooral in Rotterdam oploopt bijvoorbeeld. De IC-baas heeft het gevoel dat er weer een lockdown gaat komen. Dat zei Diederik Gommers op Radio 538. Volgens hem lukt het maar niet om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. De IC-baas ziet het liefste een op maat gemaakte lockdown. Meer voor ouderen dan voor jongeren. Marielle Bartolomeus is uitgeroepen tot topvrouw van het jaar. Ze is medisch directeur en neuroloog van een ziekenhuis in Uden. En speelde volgens de jury een belangrijke rol toen het coronavirus uitbrak in Nederland. Voetbalclub FC Emmen mag toch met een seksshop als shirtsponsor in zee gaan. De KNVB keurde de sponsordeal eerst af omdat ze het helemaal niks vonden. Volgens de aanvoerder van de club belachelijk. Dan heb je een sponsor die er veel geld in wil steken en dan, uh, ja, dan gaan ze daarvoor liggen. Ja, ik vind het persoonlijk te, te triest voor woorden. Ik vind het echt, uh, echt te zielig voor woorden. Heel erg preuts ook. Na gesprekken is de KNVB nu toch akkoord gegaan. Voorlopig mag FC Emmen de seksshop één seizoen als shirtsponsor hebben. Dan nog het weer, nog af en toe wat regen. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat dan ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en breekt de zon soms door. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is nog altijd veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein. Het oponthoud is daar een half uur. Ze zijn aan het bergen, er zijn drie rijstroken dicht. Je kunt vanuit Amsterdam beter de A1 nemen en dan de A27 via Hilversum. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in Zfm? ZFM. Met nu Alternative FM. Bart ook alweer gegaan met uh, Verlien. Op een gegeven moment uh, was ik uh, bezig, want uh, ik ken uh, de dame Sophie Platenkamp al wat langer dan vandaag. Tenminste, uh, in ieder geval als muzikanten. Uh, want uh, ooit uh, maakte ze deel uit uh, van een theatrale band. Dat was in de tijd dat ze nog uh, studeerde aan het conservatorium. Amsterdam En toen heette dat Cupgrass. Daar speelde onder andere in mee. En ik dacht schaap Die maakte onderdeel uit van die band. En Sophie Platenkamp. Uh, alleen het Engels, dat beviel er toch niet. Uh, bovendien bij haar afstudeerprojecten. Dat was ergens in het theater in, uh, aan de NES in Amsterdam. Dat is ergens achter het rook in. Daar heb ik toen bij gezeten. Uh, was zij ook heel erg betreven in het... Uh, Maker van Nederlandstalige songs. Onder de naam Sophie Veline deed ze dat al. En op een gegeven moment dacht ze. Weet je wat? Ik ga het, uh, de muzikale stroming uh, toch. of de muzikale insteek even veranderen. en maak er een elektronica band van. En dat heeft ze dus uh, gedaan. En vanaf dat moment. toen ik die melding kreeg. van uh, uh, het uh, Nederlandstalige Electro. Toen werd ik op een gegeven moment getriggerd. En ik dacht, hey, dat, daar moet ik maar snel bij zijn. En dat waren we ook. Want uh, wij waren toch wel een van de early adapters in dat uh, hele verhaal. Uh, Naar de maan hebben we heel lang gedraaid. En dat doen we nu met deze uh, morgenavond om half zeven. Uh, gaat er een gesprek, ...telefonisch gesprek plaatsvinden met Sofie Platenkamp... ...in het uh, programma uh, ja, wat, uh, wat Walter uh, doet. Uh, we doen het ook uh, met z'n tweeën in dat uh, gedeelte. En uh, het tweede uur, daar zal dan uh, toch ook wel een beetje... ...het uh, gedeelte van de muziek van uh, Veline voorbij komen. Maar dat denk ik zo waar, want ik heb ook nog iets uh, van haarzelf. Uh, dat neem ik dan sowieso mee. Dus uh, van haar uh, in een nog verder verleden. Dus er uh, zal aanleiding genoeg zijn om daar uh, de boel even lekker naar toe... Uh, te praten, eigenlijk. En ik weet ook bij God niet hoe lang dat gesprek gaat duren. Misschien dat we zelfs nog ergens onderbreken: uh, dat interview, uh, dat we in tweeën hakken en dat we dan alleen daar ergens tussen, tussen douwen. Dat is een beetje zoals ik het uh, wil. Maar goed, uh, uh, ik moet daar met uh, de baas zelf natuurlijk uh, van het programma over gaan. En dat is Walter, want dat is de eindbaas van het programma tussen vijf en zeven. Niet uh, ik, zei de gek. Goed, tweede uur is begonnen. We hebben daar nog een interview, uh, wat ik uh, gisteren... Nee, vorige week heb uh, opgenomen met Romy Laarhoven van Roaming Lands. En de aanleiding was over de, de, de, de nieuwe single die ze vorige week hebben uitgebracht, Dialected. Daar zal Romy uh, straks wel het een en ander over vertellen. Maar nu ga ik uh, nog eventjes verder met een van de best bewaarde geheimen. Want... Dit is band nummer drie die hun naam heeft veranderd, Dayweaver. No! de Lost Noise. Uh, we, we kennen ze al een wat langere tijd. Uh, ze zijn eigenlijk een beetje begonnen als... met, met demo's en weet ik allemaal wat. Maar uh, er zit duidelijk een ontwikkeling in. En ik meen, en dat, uh, dan zit ik eigenlijk ook weer meteen... op mijn eigen Facebook pagina te kijken... Van waar komen ze ook alweer vandaan? Maar volgens mij was dat echt uit de buurt van, uh, van Heemskerk. Daar, uh, daar zouden de, de dame en de drie heren vandaan moeten komen. Uh, David Ruigvoren... David Ruigvoren, moet ik zeggen. Is een van de mensen die zich achter die band uh, bezighoudt. En uh, van, de, van de week kreeg ik uh, dit uh, aangereikt. Ja, natuurlijk gaan we dat dan uh, draaien. Daarvoor hoorde je Dave Weaver... Met Swear, tussen is de derde band die de naam hebben, heeft op me gegooid. Dat deed Glass Wolf ook al. En Hoofs deed dat ook al. En die bands die hebben allemaal een andere naam. En datzelfde geldt ook voor Dayweaver. Dus dat is een beetje de geschiedenis van, van, het, van het drietal onder de rook van Utrecht, want daar komen ze vandaan... en de los noise dus hier uit deze provincie. Uh, geldt ook voor uh, dit uh, nummer, Oh My Pictures. Tenminste, dat is Naomi Steiner, want die komt uit deze provincie vandaan. De andere helft niet, maar uh, dat rekenen we even voor het gemak niet mee. En dan komen we weer uit op dat beltschone nummer... wat uh, al weken hier bij Alternative FM wordt gedraaid. Black and White van Oh My Pictures. Take your scarf and gloves Take your paintings from the wall Take your photographs You know the cheap ones from the floor Welzaam, Bergeta Beckman met On My Way. Vorige week hebben we haar uitgebreid uh, ja, aan het woord gelaten... over het werk wat nog aanstaande is. Daarvoor On oh My Pictures met Black and White. Hierna gaan we praten met uh, Romy Laroven van Roaming Lands. Een van de mensen die ook mede doet aan de popronde. En dit is nog de vorige single, Never Nowhere. En uh, ik zeg het bij het telefoongesprek is al opgenomen. Vorige week woensdag... met uh, Romy Laarhoven. Goedemorgen, Romy. Goedemorgen. Ja, want uh, normaal gesproken zou ik dit... Uh, ergens uh, gepland hebben in uh, de eigen uitzending. Maar dan hebben we altijd nog een noodoplossing. En dan doen we het nu. Uh, want uh, de aanleiding uh, om met uh, Romy te praten... heeft. Uh, te maken met haar band. Dat is één. Uh, dat is Roaming Lens. En twee, er komt ook een nieuwe single aan. En uh, die nieuwe single, die uh, op het moment dat wij hier praten... is het uh, 16 september. Maar als we het nog een keer in herhaling uh, stoppen... dan is het 23 september of 24 september. Uh, en dan uh, kunnen we hem wel draaien. Dus dat is uh, de reden. En uh, er is nog een reden. Uh, Roaming Lens mag... en Romy, uh, corrigeer me als ik het uh, niet goed heb... Uh, iets doen met popronden. Toch? Dat klopt, ja zeker. Ja, uh, wat is dat uh, die popronde? Um, wat de popronde überhaupt is. Ja, nou ja, goed. Uh, de ja, dat mag je ook vertellen wat de popronde eigenlijk een beetje is uh, voor de muzikanten zoals jij. Ja, in het kort, uh, je kan uh, de, de popronde is uh, een soort van reizend festival dat in een tijdsbestek van ongeveer drie maanden elk weekend. Uh, door heel Nederland uh, zich kan afspelen. En dat kan in cafeetjes, in kapperszaakjes, poppodia. Ja. Uh, kan dat zich afspelen. En je kan als band kan je, je aanmelden voor de popronde. En als je dan geselecteerd wordt, dan heb je dus kans dat je wordt geboekt in die drie maanden door heel Nederland. En dan mag je zoveel mogelijk spelen. Ja, uh, waar het hier feit in feite kort op dingen komt is uh, dat je buiten je eigen regio dan iets uh, mag doen. Toch? Zo ja, is het. Uh, ja, ja, in je eigen stad, uh, uh, dat mag dan niet. Het nee. is dus inderdaad de bedoeling uh, dat je in andere steden mag gaan spelen. Ja, het zou zomaar kunnen dat Romy Lens dus ook hier in Halem uh, te bewonderen is. Dat zou kunnen. Dat zou heel leuk zijn, mm. aangezien ik daar uh, geboren ben. Ja, ja, uh, je hebt, heel leuk ja, ja want je, je hebt Halemse roots. Um, um, even over, over jou uh, in het kort. Want uh, waarom ben jij uit Haarlem weggegaan? Um, nou ja, ik ben altijd opgegroeid in Haarlem en Amsterdam. Ik ben geboren in Haarlem, getogen in Zwanenburg. Uh -huh. En um, dat, dat ik iets met muziek wilde doen, dat was altijd al duidelijk. Dus ik wilde na de HAVO, uh, gelijk naar het conservatorium uh -huh. van Amsterdam dan wel te verstaan. Um, maar um, ja, een conservatorium is heel lastig om daar aangenomen te worden... aangezien er altijd heel veel mensen zijn die dat willen... Uh -huh. en zeg maar voor heel weinig mensen plek hebben... Dus ik heb eventjes omweggetjes moeten maken, ik heb eerst een mbo muziek moeten doen, omdat ik gewoon nog niet zoveel ervaring had. Dat was dan in Amsterdam. Um, vervolgens wilde ik conservatorium gaan doen in Amsterdam, maar is me helaas niet gelukt. Mm -hmm. En toen werd ik uh, met open armen ontvangen op het conservatorium van Rotterdam en om heel eerlijk te zijn ben ik heel blij dat, het, uh, dat, dat, dat mijn plan B dan uiteindelijk is uitgevoerd, want Anders had ook Loming Land niet bestaan. En was ik nu niet geweest waar ik nu ben. Dus ja. ik geloof wel dat dingen gebeuren voor een reden. Maar ja, dat, dat, uh, ik ben uiteindelijk in Rotterdam beland. Ja, uh, nou, je bent niet de enige. Uh, we hebben uh, in onthuldig de bijvoorbeeld Lasset. Tessa Lamers, die uh, draaien nog, nog wel eens. En uh, ik weet het, dat Lijf de Leeuw. Dat moet je ook wel wat zeggen. Die uh, heeft ja. ook een codearts uh, verleden. Dus, dus ja, wat dat er gaat, uh, zit je in een illustre gezelschap, denk ik. Mm. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, even over, um, ja, nou ja, over Roaming band Want uh, hoe is die band ontstaan? Nou ja, de band is ontstaan uh, in Rotterdam, op het conservatorium. Ja. Um, ik schreef al een tijdje liedjes. En um, ik wilde op een gegeven moment daar een, een band bij zoeken. Ik wilde daar de juiste mensen bij zoeken en... Uh, op, op school had ik wat mensen om me heen uh, die mij heel erg aanspraken op, uh, op een persoonlijk gebied of uh, een muzikaal gebied en ik heb ze bij elkaar gevraagd en uh, dat is het ontstaan van Roaming Land. Het is, wat ik wel erbij wil zeggen is dat het is nooit onze bedoeling geweest, het is absoluut niet Romilaarhoven met Ben. Mm -hmm. het is echt Roaming Land. we zijn echt een collectief uh, we zijn allemaal zeg maar, ja ...even belangrijk. Het is, het is, niemand bij ons is vervangbaar, zeg maar. Hm. Uh, Iedereen heeft uh, daar zijn eigen functie uh, en zijn eigen inbreng ook in. Want ik neem aan, als ik jou zo hoor... Uh, ...muziek maak je met z'n allen. Dus uh, jij zou een, een, een stuk tekst kunnen schrijven waar de anderen dan op inspelen. Zoiets. Ja, zeker. Ja, het is zelfs zo voor de aankomende single van uh, Vrijdag... Hm. ...is het zelfs zo dat... Um, dat nummer is, is heel erg gebouwd om een gitaarriff heen uh -huh. dat is eigenlijk het ding van het nummer en eigenlijk uh, heeft onze drummer heeft die bedacht dus zo uh, kunnen we daar dan weer op voortborduren en voor een ander nummer heeft dan weer bijvoorbeeld de toetsenist de, de, de muziek bedacht en ik, het is wel vaak zo dat ik dan uiteindelijk de tekst bedenk uh -huh. uh, maar eigenlijk ook wel altijd een beetje in samenspraak met iedereen dus zo heeft iedereen uh, zijn eigen aandeel daarin. Het is niet zo dat ik alles schrijf... en zij voeren uit. Nee, Oké, okay. dat is uh, dat een helder verhaal. Uh, hm. Dan over schrijven op zich. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld uh, hier in Zandvoort Wendy Moore... Uh, naar de aanleiding van wat er in haar eigen omgeving gebeurt... dat ze daar een uh, liedje over schrijft. Hoe zit dat met jou? Uh, is dat, uh, kan het uh, over alles uh, gaan? Ja, zeker. Dat kan echt over alles gaan. Um... Ik zit nu wel, merk ik in een, in een soort van ommekeer in mijn schrijfleven. Hm. Dat uh, ik, ik heb het altijd, vind ik nog steeds, ik vind het best wel moeilijk om dingen vanuit mijn perspectief te schrijven. Dingen hoe ik het voel, hoe ik het zie. Gewoon, ja, wat, wat ik meemaak en wat ik voel, dat vind ik op een of andere manier heel moeilijk. Want het komt heel dichtbij. Hm. Um, en ik. Hoe ik het dan nu vaak doe is. Uh, de dingen die ik om me heen hoor van andere mensen, wat zij meemaken of wat ik op tv zie of uh, ja, dat soort dingen, dat zet ik soort van om in een verhaal. En natuurlijk onbewust schijn ik daar mijn licht op. Ja. Maar ik ben uh, nu toevallig wel bezig met schrijven. Uh, ni uh, om nieuwe nummers te schrijven. En dat, dat is heel erg vanuit mij. Ja. Dat heb ik nu afgelopen maandag, of afgelopen maandag, afgelopen maanden met. Met corona en veel thuis zitten. En alle dingen die nu in de wereld gebeuren. Merk ik toch wel dat ik daar... Uh, ja, het is best wel een emotionele tijd natuurlijk. Het is ja. heel hectisch En uh, ja, er gebeuren heel veel dingen in de wereld. En ik merk toch wel dat ik daar... Wel heel veel dingen over te zeggen heb. Huh. En dat ben ik nu op papier aan het zetten. Dus dat is wel een soort van ommekeer in mijn uh, ja. leven. Ja, even over, uh, daarover gesproken. Over de actualiteit. Want daar ontkomen we toch niet aan. Uh, wat ik bijvoorbeeld doe. Ja, ik, ik meid zoveel mogelijk de talkshows. Ik heb het toevallig gisteravond na lange tijd, heb ik naar bijvoorbeeld even zitten kijken, waar Thierry Baudet en Lodewijk Asscher elkaar een verbaal aan het afslachten waren. Uh, ik dacht uh, toch heel even, nou, oké, okay, ik neem het één keer mee. Het ging gelukkig niet over het zeewoord. Het ging over totaal iets anders. Daar was ik ook wel eens een keer aan toe, uh, maar uh, ja. ik werd er eigenlijk uh, in het begin helemaal uh, niet goed van. En ik neem aan dat jij daar ook zo'n soort oplossing uh, mee, uh, mee, bede mee bedenkt, of wat dan ook. Nee, eigenlijk echt precies hetzelfde. In het begin uh, volg je nog wel alles, weet je wel. Dan volg je alle, alle nieuwsuitzendingen, alle persconferenties, alle talkshows, en inderdaad dan uh, ja, dat, dat... Het, het, het is natuurlijk gewoon een hele deprimerende tijd. En, ja. Maar ja, het, het werd op een gegeven moment zo zwaar. Ja. Dat ik inderdaad uh, nog steeds eigenlijk wel best wel gewoon het nieuws vermijd. Want je hoort het toch wel. Je, hoort, je, ja, ja. Je, je leest het toch wel op de social media. Of je hoort het van iemand anders. Dus je krijgt het toch wel mee. Maar inderdaad, ik uh, meid... Eigenlijk wel een beetje de talkshows en het nieuws en zo. Helpt dat ook eigenlijk uh, in het uh, schrijfproces? Dat je dan wat zuiverder bent in, in, in zaken? Dus dat je het anders kan benaderen? Uh, nou, ik kan het veel meer benaderen vanuit mezelf. Ja. Ja. Ja. Dat hoe ik, hoe, ik ben mezelf gewoon heel erg aan het afvragen... wat vind ik hier nou van? Hoe ja. sta ik hierin? Wat mm. voel ik hier nou bij? Ja. En dat, dat probeer ik inderdaad op papier te zetten. Ja. Um, die nieuwe single die komt, uh, die komt uh, vrijdag uh, uit. Um, yes. Hoe heet um, hij? The Elected. The Elected. Oh, dat is misschien nog wel uh, een mooie. In, uh, in de richting van wat er nog uh, de deze tijd nog uh, aan uh, zit te komen. In november de uh, Amerikaanse ja. presidentsverkiezingen. En volgend jaar onze eigen verkiezingen. Wat, wat dat er gaat. Ja. Dus het uh, gaat over stemverheffen, neem ik aan. Of niet? Ja, nou ja, het gaat eigenlijk meer over de, de, de ja, soms belast die je, die je meedraagt uh, van het leven. Ja, dat klinkt heel heftig meteen, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Nee. Maar uh, vooral nu, er komen zoveel dingen op je af en het voelt bijna als een soort van alles bij elkaar, als een soort, ja, ik zie het voor me als een soort monster, als een soort draak. Hm. En jij bent dan de uitverkorene die die draak moet gaan verslaan. Hm. Terwijl, daar, terwijl je daar eigenlijk misschien helemaal niet voor hebt gekozen. Je wilt gewoon... Lekker rustig je leven leiden, je wilt je eigen dingen doen, maar nu komt er ineens een hele grote draak op je af, ja. die jij dan ineens moet gaan verslaan. Hm. Ja, een, een duidelijk, een duidelijk uh, helder verhaal. Uh, sluit toch al een beetje aan op uh, de eerste single, denk ik. Ja, zeker. N ne never Over. Zullen we die dan uh, maar even gaan draaien dan? Nou, leuk. En dan bedoel ik natuurlijk The Elected, hè? Met de digitale Jurian Keuverzoek, Max Koenders en Jari Stoppelburg. Ze samen vormen zij Operation Hurricane. Daarvoor hoorde je 'dialected', de, de nieuwe single van Roaming Lands. En gelijk door met Templo DS en dat nummer dat heet. En dan moet die wel komen. The Sound of Waves. Vooruitgestuurd. Omdat volgende week een compleet album komt. En dat album dat heet Starlight. Day we ended our joyride, I hadn't slept for days The road printed in our eyes, the sky is open as always She ran straight across the sand, and awesome bird of prey. Taste the soul to sight of wonder My girl dancing in the waves The sound De Global Fight, die werd uh, nogal uh, bij Zwaardwis uh, veelvuldig uh, laten, Ja, die heeft uh, veelvuldig uh, daar uh, het uh, licht gezien. Tenminste, de luisteraars daar hebben hem uh, veelvuldig kunnen horen. Zo moet ik het zeggen, inderdaad. De Sound of Waves hoorde je ervoor met uh, Temple DS. Dat is uh, de groep. En die band die gaat 2 oktober een uh, nieuwe single uitbrengen. Uh, dus dat is een beetje in het kort het uh, verhaal. Ik zit het een beetje helemaal aan elkaar, krom aan elkaar vast te praten. Maar ik begrijp wel wat ik bedoel. Maar The Sign of Leo is uh, dus ook weer helemaal terug van weg geweest. Uh, look at what you've done. Dat is toch ook wel een uh, serieuze lading als je de tekst uh, zo hoort. Bent komt uit uh, Groningen overigens. Dat uh, is dan even het uh, verhaal. We spreken, uh, ja, we spreken elkaar volgende week weer. Want straks is het de beurt aan uh, de mensen van uh, Nashville Radio... En dan uh, zijn wij de volgende week weer met een alternatieve FM. Noah Lorin met Speak Your Mind. Dag! Speak your mind. We all help us, girl. I know we don't show it. I know we don't. We don't. That's why you feel insecure.